Nieuws van 2 uur. Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Het dodental van de bosbrand in Portugal is opgelopen tot 58. Op een provinciale weg vielen tientallen doden toen mensen die probeerden te ontkomen door het vuur ingesloten raakten. De brand woedt sinds gistermiddag in de regio rond Pedrogo Grande, in het midden van Portugal. Volgens de politie is de brand vrijwel zeker veroorzaakt door blikseminslag. De burgemeester van Pedrogo Grande zei eerder dat de brand moet zijn aangestoken. Maar de politie sluit dat nu uit. De bosbrand telt vier fronten. Die worden bestreden door ongeveer 700 brandweerlieden. Het blussen gaat erg moeilijk doordat het flink waait. Spanje heeft blusvliegtuigen gestuurd. De opkomst bij de Franse parlementsverkiezingen is laag. Rond het middaguur had ruim 17% procent gestemd. Dat is de laagste verkiezingsopkomst op dat tijdstip in 20 jaar. Veel Fransen blijven thuis omdat ze de politiek niet vertrouwen. Algemeen wordt verwacht dat de partij van president Macron... een monsterzege boekt in de tweede ronde. In Enschede is veel politie op de been om demonstraties te voorkomen. De gemeente verbood donderdag een betoging van het nationalistische Pegida... en een tegendemonstratie van de antifascistische actie Nederland. Maar de leider van Pegida, Edwin Wagensveld... had in video's zijn aanhangers opgeroepen om toch naar Enschede te komen... Vanochtend zijn al wat mensen opgepakt, onder wie wagensveld. Hij had een verbod om naar Enschede te komen, genegeerd. Twee automobilisten hebben in het Brabantse Zundert een dronken man-klem gereden, zodat hij niet langer een gevaar op de weg was. De man reed met zijn auto meerdere keren de berm in, botste net niet tegen een boom en stond uiteindelijk midden op de weg stil. Uiteindelijk zetten twee andere bestuurders hun auto strak voor en achter die van de dronken man. Hij is aangehouden. Het weer dan nog. Vandaag volop zon. In het noorden 24 graden en in het zuiden kan het 29 graden worden. Morgen nog een paar graden warmer, al zijn er dan wel wat stapelwolken. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vila op taal 44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. Drie kilometer, vertraging ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Hier in Standort. En dan het begin van zondag op zondag met ook weer een zonnige plaats. Jorde seler en la Cumbia. Wij zeggen Zalvoort een hele goede middag. En welkom bij Sift en De lokale radio vanuit Standort. Met 24 uur per dag muziek en informatie.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 Uh, de tweede dag van het Cycling Zandvoort op het circuitpark Zandvoort. Gistermiddag speciaal evenement gestart om 12 uur. De zogenaamde 24 uur van Zandvoort. Uh, die zijn om 12 uur inmiddels gefinished. Het is een zo'n estafette wedstrijd de hele nacht door. Het was een prachtig gezicht via de webcam op het circuit. Maar goed, als u daar naar nou wil kijken, u bent nog van harte welkom uh, tot 5 uur.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 En we gaan lekker naar Zoffert aan de zee met deze. Want vandaag, dan moet je gewoon in Zandvoort aan de zee, uh, zijn. Je hoorde de Pasadena Dreamband. Een hete zomer met ZFM. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit. En dan gaan we naar onze vriendin uit het uh, zuiden, ja, uit België. Hier is Belle Perez. Jammer, eh, albert dat ik dat eh, spotje vandaag niet bij me heb. Van hallo, ik ben eh, Belle Perez. En als ik in Zandvoort ben, luister ik altijd naar CFM. <laughs> ja, dat is heel leuk. <laughs> Dat was het, de single van Belle Perez en El Mundo bij Lando. Lekkere zonnige klank op deze zonnige zondagmiddag bij CFM. En we hebben het Slamvoorts nieuws in het kort voor je. Ja, dit, dit wordt wel heel kort, hoor. Heel kort. Want wat, wat dat betreft is er nog niet zoveel gebeurd. Allereerst gaan we even terug naar afgelopen donderdag. En dat heeft alles te maken met damesvoetbal. Kelly Steen tekent bij PSV. Kelly Steen heeft afgelopen donderdag een contract getekend... dat haar aan PSV verbindt. Het dameselftal van PSV speelt in de eredivisie vrouwen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 say Jan en ik die swingen even lekker mee met deze van uh, Spargo en Head Up To The Sky. En wil je nou uh, meekijken in de studio van CFM? Dat kan je. Gewoon even gaan naar wwwzfm livenl wwwzfm livenl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Nou, voor iedereen die uh, nu op het strand uh, aanwezig is... je kan ook uh, stemmen op jouw favoriete strandpavioen. En hoe doe je dat uh, Albert-Jan?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 Al dus Lex van der Hoorn. Nou, lekker zwemmen dus met uh, 18 graden op dit moment, uh, zeewatertemperatuur. Uh, het weerbericht is uh, na te lezen op www.meteopagina.nl. Dankjewel Lex. Mooi weer. Hmm. Dat was het weer. het en voor. Ja, af en toe kan je me wel bij hebben, hè, die Lex van der Hoorn. Hmm.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 We're in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day. Ja, deze Ed Sheeran die is kort hit na hit. En ook dit is weer een grote hit van hem, ja, nog steeds genoteerd in de diverse hitparades hier in Nederland. Jordan met Shape of You. Nou, als we dan zo'n warme temperatuur hebben als vandaag, dan wordt de kans op branden, natuurbranden steeds groter, Albert Jan.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 zou vlak voor je vakantie op je werk zeggen... Ciao, adios. Ik ben er van door. En dan uh, ja, een week of drie later... pas weer uh, aan het werk gaan. Nou, dat is toch mooi, hoor. De, de nieuwe zomersingel van Anne-Marie. Heb jij nog wat te melden, Albert Jan? Ja, zeker. Maar dat is uh, meer een uh, bericht... voor mensen die inmiddels in Zandvoort zijn gearriveerd... en genieten van het heerlijke strandweer. Want dit bericht is uh, om uh, half één... Uh, openbaar gemaakt, maar kwam net... bij ons binnen...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 Be right. Yeah, yeah.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 er zijn nog steeds twee auto's die, waren, die zijn in, de, in dezelfde ronde. Oh spannend. En dus dat is echt zinderend spannend. En net, de nummer twee haalt nu net de nummer één in. Dus vlak voor het einde is het toch wel erg spannend. Wat ik wil mededelen is dat de Racing Team Nederland... onder leiding van Jan Lambers met John van Eert momenteel achter het stuur van de lmp 2 want die, wil zo, die wilde zo graag het laatste half uur voor zijn rekening nemen. Want het is natuurlijk uniek als je zo'n finish mee mag maken... Die gaan overal, want er zijn nogal wat uitvallers geweest, eindigen op een dertiende plek als het, zo, als het er zo meteen zo doorgaat. Een, een unieke prestatie, een geweldige prestatie. Met natuurlijk ook met Rubens Barrichello in het team. De, de betrouwbaarheid van hun LMP2-auto heeft zich inderdaad bewezen. En het zou geweldig zijn als ze derde kunnen worden. Zo is dat. Ja, zeker. Goede prestatie van, uh, van het team van dus, deze drie dertiende. Dus. Uh, ja, dus. ja. <laughs> van die heren. Turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product ghetto blues from the refugee. Oh. Hallo, stelten.